Dubbelspion. Wij vragen uw aandacht voor een oorspronkelijk luisterspel door Carlans. Regie Leon Totel. Vanavond het tweede deel, Secret 312.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 De sfeer daar is zo somber mogelijk gehouden. Grote donkere zolder, schuine kap... ...een enkel lichtbolletje aan en een langs snoer. Stel daar. Ja. Eén lichtbolletje voor de hele zolder. Een oud vakbureau, kapotte stoel, uitgescheurde zitting. Gegevens zijn om het ruimde hol van een bende. Beneden een drankhuis. De kroeghouder is te vertrouwen...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 Ja, uh, uh, de zijkant van de hand. U weet er toch. Handvlak, vingers alleen gesloten, raken, u, als uh. u kunt. Nu! Au. Hij is Ja, u gaf me de opdracht. Ja. Ik meld u al de ah. De man is scherp. Ik, uh, ik heb niet bij hem doorgeslagen. Het spijt me, het spijt me. Hij had hem een nek kunnen breken. Ach. Voor een pentaan, nauwelijks te geloven, Marcos? Inderdaad.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 En dat ondanks de aan het subject mede ingeprinte algemene achtergrond? Ja, bijvoorbeeld Shirin's handtekening. Alleen daarop reeds heeft het subject dagenlang moeten oefenen. Een handtekening is een karakterbeeld, vergeet dat niet. Maar het had hem moeten passen. En zelfs onder hypnose was het nog moeilijk... hem het bewegingsbeeld van Sherin Anto in te stampen. Zelfs de meest elementaire persoonsgegevens. Naam, data, de dingen die hij automatisch had moeten kunnen opspuiten. Shirin Amto. Je naam? Sherwin Antel. Geboren. Previs. Datum. 9. datum. 312192, Datum. 3121924, 192 Datum. 312 Datum. Vader. Sherwin Moeder. Sherwin Bliente. Je naam. Sherwin An. Nam. Sherwin An. Nam. Sherwin. Sherwin. Ik weet het niet. Ik herinner me niet. Nam. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik. Geboren. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer.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 Subject 312, breng hem binnen. Ik nam aan dat u hem zien wilt in zijn rol. Heils, kria, kamerad protector. U bent volledig ingelicht over uw opdracht in Pentanië. Inderdaad, kamerad protector. Vanaf dit ogenblik bent u Sherin Antal. U doet, denkt, spreekt als Sherin Antal. Dan uh, stel ik me graag... Uh... Graag heel ter uw beschikking, kamerad protector. Tot heil van Skria. Voortreffelijk, voortreffelijk. U herinnert zich niet te min, Sheer in het doodvonnis waaraan ik u heb ontrokken, om u in de gelegenheid te stellen gratie te verwerven? Tevens, dat ik, kamerad protector, dat ik, zodra ik die gratie heb verdiend, toch zekere voorzorgen moet treffen dat, uh, dat ze mij ook worden verleend daar...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 ergo het einde van zijn veiligheid was gekomen, maatregelen zou treffen om zijn liquidatie te voorkomen. U hebt mij opgeroepen, meneer Jure. Zeker, Mortsim, zeker. Ik kan u nog slechts met moeite verstaan. Vernieuwing van de batterij in uw gehoorapparaat lijkt geboren. Dit gehoorapparaat, eh, ja, ja... Uh, luister, Martzim. Ik kom iets later thuis. Uh, ik weet nog niet hoe laat. Hij uh, bevindt zich dan niet op de afweerdienst. Uh, nee, ergens, ergens anders. En een van uw X-appartementen. Ja, ja. Je bezorgdheid, Martzim, over onze communicatie is uh, uh, ontroerend. Uh, geen noodhoofdzak is dat mijn batterij nog wel even gaat. Afgezet.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 Lijst van skripol en sleutelposities waar ze zitten. Zo, een flesje even schudden. Hanna-Oliver mengt zich slecht met ammonia en water, maar het schrift onzichtbaar. De contactman heeft er niet mee nodig. Maar mogelijk zal de brief direct door experts laten onderzoeken. Dat zal hij zeker. En dan.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 Om hun onbenullige grappen vestigde daardoor hun ongewenste aandacht op mij. Wil je die daar zuur zien kijken? Of die zo uit komt? Je bent hier in Sambassa, land van loeiende fabriekschoesteden en koeien. Dat was ze dan ook wel aan te horen. Als ze je geen lachen geleerd hebben, wat doe je dan in onze stamcoupé? Wie ben je? Doe reis een Het schermblad met zijn jongste artikel tegen het centrale bewind gaf me inspiratie. ik... Ik kende die anekdote, alleen een beetje anders. Hoe dan? Oh, stil even. Eh, namelijk zo. Toen die pikzwarte Holbasser had geantwoord, wacht waar jullie thuis bent. Toen lachte die alweer en zei, maakt niets meer uit vriend. Je hebt geen idee hoe zwart ik al was. Hij was de magistraat van Defensie hij." Huh? Huh? Ja. ja, hier. Ja, ik hier. Ja, maar ben je laat. Ik moet er nou bijna uit. En dat spulletje is te heet om te drinken. Eén mokka. Kwartkrijg credit.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 Ik doorzag hem. Natuurlijk was hij geen reiziger van Corinthis. Dit was maar een façade. Een skripulagent zoals ik kon deze amateur even zijn. Wellicht was hij dus een, een Daanse spion, Mogelijk voor Vani Sotar, mijn aanstaande collega, hoofd van de spionage. En dan bestond het gevaar dat hij mij later zou herkennen. Ik moest hem dus onschadelijk maken. Toen herinnerde ik mij dat we de Melico en klaar nog moesten passeren en zag de eenvoudige manier om twee vliegen in één kant te slaan. Melico en Klaav, passeercontrole, passeercontrole. Elke morgen weer hetzelfde. Laten we die spoorlijnen gaan leggen. Weet het daar een jaar nog dat de medico een broertje verskrier is, hij, Alleen in naam zelfstandig. Ondertussen mee moet het er van de spionnen? Ja. Waarom anders al die passeercontrole, hij. Daar komen ze. Ja. Een stationist, gevolgd door twee zogenaamde burgers... ...voor mij onbeskendbaar skripelagenten... ...hadden de trein bestegen. Mijn medereizigers moppelden over het openthoud. Ze doen er weer lang over. Geen hey, wonder, het is koud buiten. En hier is het lekker warm, hè? <laughs> Alleen de moppetapper lachte niet mee. Ter sluit hield hij de naderende controle in het oog. En mij. Uw passeerbewijs, alsjeblieft. Alleen voor de Pentaanse agent ik ...gaf ik de van een teken van verstandhouding. Stak ter sluit drie vingers op en wees met mijn duim naar links. Al daar zat op de derde plaats de gewezen moppedapper. En nu gebeurde hetgeen ik had voorzien. Wat? Wat gaat zij? Laat me door! Ja, er? Oh, we het alleen maar even... De wagen gaat niet verladen! Wat is er nou de... Houds Houds de nee, nee, nee, Waarom moet hij nou de Arme donder! Ja, Arme ja donder! Hij is eruit! Raam open! Vuile skripels, We hadden dat hele rotmelikor al lang moeten bezetten. We uit uit het raam. Ook ik...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 Tijd, ja, maar niet onbeperkt. Nou, nog eens. Met de groene toonuma, Hallo? Wie ben je? Laat je beelden zien. Nee, een oorboetskoeg. Zuip de klok rond. Volgende. Daar kon ik maar rechtstreeks een nota bellen. Dan weet ik zijn naam En wat iemand weet krijgt Skripolo wel uit Hallo, wie bent u? U spreekt hiermee Nee, nee, nee, stop U mocht uw naam niet noemen Waarom niet? Met uw u? is uw visorstuk Wie bent u? Voor u Ben ik een onbekende Een onbekende In levensgevaar in levensgevaar? Ai. Zodra u mijn naam noemt Betrekt u zichzelf erin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 Vindt u dan zo gauw mogelijk een notaris? Een notar? Dat is niet zo moeilijk. Ik zelf studeer... Nee, nee, nee. Geen bijzonder, over nou voor Vind een notaris... en laat hem bellen... 1, 3, 4, 7, 5. Zonder beeld. Laat hij zich aankondigen als... Kravin. Ik heb het begrepen. 1, 3, 4, 7, 5. Zonder beeld. Bellen onder de naam Kravin. Ja, vertelt u hem... Wat u weet. Ik zal ervoor zorgen, meneer. U mag onder geen voorwaarden terugbellen. En met niemand praten. Ai. Komt in orde, meneer. Leef lang. Twee. Hij liever dan ik. Een notaar. Ach, natuurlijk. Clementar. Moet hem trouwens nog bedanken, ook. Die oude staat voor niets. Benoemd wat die... Zo.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 Daarom moet u voor hem een onbekende blijven? Het is alweer die kritische als dus die hier rondsluipen. Zit het zo? Het gaat om een dienst aan Pentanië. Ik moest een nota voor hem zoeken die absoluut betrouwbaar was. Oh, dank je voor het compliment. Ik zal hem bellen. 13475 zonder beeld onder de naam Gravin. Ja, mijn geheugen is nog goed. En ruim het scherm, ja. Dank je. Weer een die in de ellende zit... Maar ditmaal is het meer ingewikkeld. Vier, zeven, vijf. Mm -hmm. Zonder beeld. Wie bent u? Een relatie verzocht me u te bellen onder Kravin. Ah, u bent notar. U weet reeds waarom ik u mijn naam niet noem. Nog bekend mag worden met u. Tweemaal ja.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 iets te begrijpen. Juist. Elke dag zal de dokter die Shering Antou bezoeken. De oude medico Lorin... ...een beetje in kletskous praat met iedereen. Zo er met die, die patiënt Shering Antou... ...dus iets bijzonders gebeurt... ...als hij bijvoorbeeld de behandeling staakt... ...of zelfs maar een ongewone of merkwaardige indruk maakt... ...zal die medico...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 In die envelop zult u daarom, behalve die brief, een honorarium van 10.000 krediet aan... 10.000? Zet ze ventje, ja, Het is geld van de federatie, een kleinigheid. De dienst die u, Pentanië, bewijst, is onschatbaar. Ja, dat geld weiger ik natuurlijk te accepteren. En verder is afgesproken. Te beginnen haal ik die envelop af om 19.05 uur vanavond. Ik reken op u, nota... Leef lang. Ja. Dat is heel goed gespeeld. Als Kria de oorlog wint, is de president Kst. Hij kan dus die oude die brief nooit meer versturen. Maakt hij hem open, dan ziet hij daar niets bijzonders aan. Het is altijd gedekt. Nu tegen Skripol, later tegen Pentanië.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 hoe speelt Skripol die klaar? Hoe we dat klaarspelen, meneer? Oh, wacht u maar af. Weet u wie ik ben? Wat er van afhangt? Geen idee. Ik heb alleen mijn instructies. Voor mij bent u Litek, reiziger in autoaccessoires. Dit pakje moest ik u geven. Te openen op uw kamer. Morgenavond breng ik u in een bepaalde auto van hier... ...hater Jalo, naar Jalo zelf...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 Ata Jalo... ...voorstad van de Pentaanse residentie Jalo... ...waar ik was afgehaald door een onbekende... ...een zakenvriend... ...naar diens woning gebracht... ...zulks in afwachting van de volgende avond... ...waarop in Jalo... ...mijn verwisseling met de werkelijke Shirin Anto ...zou plaatsvinden... ...met de lafaard, ...die zich ondanks alles toch zou afvragen... Wat hem te wachten stond. Vrijheid of liquidatie? Kan ik u misschien de weg wijzen? Wij zullen jou de weg wijzen. Het juiste antwoord... Stap u in, heren. Wij gaan achterin zitten. Welke route verder? Linksaf, naar de oude binnenweg naar Jytis. Dus toch eerst naar mijn huis? Wacht maar af. Graag wat langzamer, ja? Of vind onderweg ergens. Op een bepaald tijdstip een verwisseling van auto plaats. Mm. Maar hoe kom ik dan naar Noord-Pentanië zonder auto? Geen zorg. Wij brengen je waar je wezen moet. Nu recht. Ik heb het 16:55. uur 55. En tot 17 uur 5 moeten we rijden. Niet harder dan 20 mijl. Huh? Nou goed, dan niet harder dan 20 mijl. Hoe wat? kunnen we, kan ik, kan ik dan bijvoorbeeld in Prendaar zijn? Nadat die... Niet te bekijken. Of gaan we een andere route? Bijvoorbeeld Berna bijvoorbeeld. Ja, andere route. Niet Prendaar, niet Bernab. 16 uur 57, iets meer gas. Je hebt een afspraak, mag je niet missen.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 Dadelijk moeten we hem achterop komen. Wie hem? Lange zwarte auto. Het is al te donker om de weg verder te overzien. Dus kijk, hè? Eh, die, eh? ja, ja, dat moet die wezen. Daar. Graag erachter blijven. Kleinricht voeren. Voor uw informatie, het is een begrafenisauto. Ik tuurde in de diepe winterschemering naar de wagen die we snel inhalen. Ik hield in en bleef er achter. Ergens langs deze weg, zo berekende ik, moesten we halt houden. Ik zou mijn voorganger, onze Pentaanse handlanger, dus ontmoeten. En hem spreken, misschien. Maar ik zou hem niet discritisch goed brengen. Hij was alleen maar nuttig geweest voor ons als Pentaanse hoogverrader. Lang genoeg had ik mij op zijn slappe handtekening geoefend om zijn ware aard te peilen. Uiterlijk bravoer, innerlijk laf.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 Dat ik mijn vervoelige voorganger niet te zien kreeg. Immers, ik kende zijn gelaat, dat als twee druppels water op het mijne moest lijken, goed genoeg. Of wilde men niet dat deze verrader mij te zien kreeg? Het bleek mij vreemd. Hoe het zij, de zwarte wagen met hem erin sloeg dus met de lijkauto rechtsaf. Ik en het stuur van de oorspronkelijke volgwagen ging rechtdoor.